Bij de marinebasis De Kooi in Den Helder is een ultralight vliegtuigje neergestort. De piloot is in stabiele toestand naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie. Het is onbekend hoe hij eraan toe is. De crash was na een vliegshow die op de marinebasis werd gehouden. Het vliegtuigje had niet aan die show meegedaan, maar wel aan een tentoonstelling op de basis. Kort na het opstijgen crashte het in een nabijgelegen weiland. In Drachten heeft een grote brand in een voormalige keukenwinkel enige tijd tot een verkeerschaos geleid. Omdat op verzoek van de brandweer een aantal kruispunten was afgezet, stond het verkeer in het centrum van de Friese plaats muurvast. Het vuur is inmiddels onder controle. Er kwam veel rook vrij bij de brand. Omwonenden kregen daarom het advies ramen en deuren dicht te houden. Het weer. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 10 graden. Morgen droog, af en toe zon en ongeveer 20 graden.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 Langs de lijn, met Ronald Boot. Goedenavond en welkom. Een volle bak vanavond met vijf voetbalwedstrijden in de Eredivisie en nog honkbal. We beginnen met Ajax, RKC. twee ploegen die samen op de vierde plaats staan. Allebei acht punten, alleen Ajax scoort wat makkelijker. Vanavond ook, Bas Tiggelen. Geloof ik niet. 0-0 na 16 minuten ruim. En een debutant in het elftal van Ajax, Christian Paulsen, de zeer ervaren Deen, Is vanaf de eerste minuut aanwezig in het elftal van de Amsterdammers. En dat betekent dat er bij Ajax een totaal Deens middenveld ontstaat. Want Schöne en Eriksen staan er ook. En dus Paulsen. Drie Denen, Plus nog een Finn, plus nog een Zweet in het elftal. Kortom, het is voer voor de Scandinavische televisie vanavond. Bij uh, RKC, daar. Uh, oh, laat ik bij Ajax nog zeggen dat Babel die op de bank zit. Want daar was eigenlijk ook nog de verwachting van dat hij zou spelen. Maar dat doet hij dus niet. Dat gaat wel gaandeweg vanavond gebeuren. Maar hij begint op de bank. Bij RKC, één opvallend dingetje. We kregen een opstelling, daar stond Chef Stans in. Toen ze het op kwamen, was Chef Stans er ineens niet meer bij. Maar stond Bandja plotseling rechtsbek. Waardoor Martina op het middenveld staat. Waarom? Ik heb werkelijk geen idee. Zal geblesseerd zijn geraakt in de warming-up, neem ik aan. Maar die is er niet bij in het elftal van de Waalwijkers. 0-0 na 17 minuten. Drie wedstrijden om kwart voor acht. VVV tegen NEC. Willem II tegen FC Twente, koploper. En Veen tegen ADO. En om kwart voor negen is er nog vanuit Kuip Feyenoord tegen Bexwolle. In Rotterdam wordt ook gehongbald vanavond. Nederland tegen Italië. Morgen spelen ze de finale van het WK. Waar gaat het vanavond eigenlijk om in die houtkamp? Uh, de eer. En die eer die is heel groot tussen uh, Nederland en Italië. Dat weet je. Uh, Ronald was geen ander. Twintig keer Nederland, Europees kampioen. Negen keer Italië. En je moet het maar met Nederland, Duitsland, met voetbal. Uh, of het nou vriendschappelijk is of om het echt niet gaat, het gaat altijd ergens om. Uh, wel is het zo dat de Nederlandse werper, Intema, is niet de allerbeste werper. Die uh, hoeven we dus morgen ook niet te verwachten. Uh, catcher Danny Arribas uit het Eindhovense, maar nu spelend in Amerika, zeer talentvolle jonge jongen staat achter de plaat. Uh, het staat 0-0, we zijn net begonnen met de wedstrijd. Ik uh, vertel zo dadelijk veel meer over de wedstrijd tussen Nederland en Italië, die nog altijd 0-0 staat. Het is zaterdagavond, langs de lijn is tot 11 uur met sport en... Muziek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 We het met Oldtown. Laten we eens kijken bij Ajax LKC. Leuk dat het nu toe, Bas. Er gebeurt eigenlijk niet zo heel veel. Dus 0-0, 21 minuten ruim op de klok. In het begin twee hoekschoppen en een paar kleine kansjes voor Ajax. Een schot van Boer Een prima aanval waarbij Sana de bal net naast leidt. Nu komt er wel een kans aan, trouwens. Zoals Sime de Jong. Een verre schot van achteruit. Die komt van mooi er helemaal. Probeert met een uitgestrekt been nog te beroeren. Dat lukt niet. En uh, het is niet mooi zonder trouwens die de paas geeft, maar Christian Paulsen. Bal is net te hard en rolt dan door in de halen van Zoet. Maar na dat moment uh, van Ajax, dus zeg maar in het begin van de wedstrijd... heeft ook RKC middels twee hoekschoppen mogen nemen. Kansje gekregen via Zoet. Nou ja, Kansje, er kwam een gevaarlijke voorzet van Van Peppen vanaf links. En met de tweede paal stond Zoet, die kwam net een stapje te laat. Jozef Zoet is nu wel weg trouwens, die natuurlijk een verleden heeft hier in Amsterdam. Maar dat geldt tegenwoordig voor iedere eredivisiewedstrijd wel aan beide kanten... dat je dat een paar keer moet zeggen. Want straks als snijder aan de ballen zeg ik het nog een keer. Of als Bukari erin komt of als Boerrichter nog een keer schiet. Goed, uh, balbezit voor Ajax omdat Jozef van de, de drukte niet uitkomt. En dan kan al de wereld opruimen voor Ajax. Maar die loopt nu zeg maar, al dribbelend een paar meter naar voren. En staat ook te gebaren. Waar kan ik met die bal naartoe? Dan kan hij dus toch naar Eriksen op het middenveld. Dat Deense middenveld dus nu. Maar Siem de Jong bij gebrek aan spits. Want stond weer maanden uit de relatie na de operatie aan de schouder. En dus Siem de Jong weer in de spits. Tim de Jong duikt dan even op op dat middenveld. Dat betekent dat er voorin een gaatje ontstaat waar niemand in loopt. Op het middenveld wordt het te druk, waardoor Ajax niet meer uitkomt. En uiteindelijk neemt RKC dan zelfs over en gaat de bal naar rechts achter. Daar staat Bandjar, die dus plotseling moest invallen... omdat Stans, zoals gezegd, op het scoreformulier stond... maar niet binnen de lijnen kwam. En Bandjar plotseling wel uh, moest gaan spelen. Voorlopig is hij uh, wat minder aanwezig dan dat Lens... toen dat vergelijkbaar overkwam in Hongarije afgelopen week... Mills krijgt Ajax een ingooi via blind aan de linkerkant van het veld. Gooit hem terug op de eigen helft. Mooi Sander. Breed in de middencirkel naar Schöne. Die 2-3 meter over de middellijn loopt naar de rechterkant van het veld. Had de bal inleverd bij Van Rijn. Van Rijn-Sana, korte combinaties. En Sana nu aan de rechterkant van het veld. wel Schöne doorloopt. dan een bal terug zou willen krijgen. Maar die krijgt hij niet. Sana speelt hem weer terug naar Van Rijn. Het voor de middellijn. Bal terug nu naar het hart van de verdediging. Mooi Sander en al de wereld hebben dus inmiddels wel genoeg tijd gehad. om wat aan elkaar te kunnen wennen. Mooi Sander gaat lopen, steekt de middellijn over. Komt Florian Joostzo tegen, geeft de bal naar de linkerkant. Blind is mee. Goeie 1-2. Prachtig overstapje. En er staat plotseling eerst vrij voor de goal. En red Jeroen Zoet. Met een uh, goede reflex met zijn been. Maar zo gaat het dan plotseling toch heel snel. Een snelle combinatie eigenlijk dwars door het midden. Als er een uh, lichaamsschijnbeweging is van Eriksen op die paas van Blind. Daardoor komt de bal niet bij hem maar twee meter achter hem bij Siem de Jong. Die kaatst hem eigenlijk in één keer in de loop mee terug. En zo staat Eriksen vrij voor de keeper. Maar redt Jeroen Zoet en dat doet hij goed. Wat dat betreft zou je kunnen zeggen Van Gaal heeft gelijk. En dan komt er een hoekschop voor Ajax die inmiddels genomen is. En dan uh, door RKC wordt uitverdedigd. En opnieuw aan de linkerkant terecht komt bij Eriksen. De man is dus van de grootste kans van deze wedstrijd tot nu toe. Probeert hem opnieuw voor te geven. Schiet via de rechtsback van RKC op. Bandjaar, nieuwe hoekschop. Dat is dus al de vierde voor Ajax. Sana zet de bal voor de tweede paal. Zoet, komt zijn doel uit en heeft de bal te pakken. Wil dan snel gooien in de hoofd dat Chevalier daar met de bal vandoor kan, maar die uh, laat zich in de luren leggen... door Deli Blind, die eerder bij de bal is dan de Franse spits van RKC. Zo wordt het wat levendiger na 25 minuten in een Amsterdam Arena... waar we nog altijd wachten op goals bij Ajax-RKC. Nederland, Italië. En die zei net dat je nog veel meer kon vertellen over die wedstrijd. Ga je ja, gaan. er is nu nog nou. tijd. Ja, zo, zo is het. <laughs> het is nog 0-0. We zitten in de eerste slagbeurt van de Italianen. Nederland twee keer drie slag gekregen... En een keer uitgegooid door de korte stop. En Italië aan slag. Eerst bezet. door vierwijd voor Anthony Granato. En dan uh, zul je zeggen Anthony. Dat is toch geen uh, Italiaanse uh, voornaam. Hij speelt bij San Marino. Maar is geboren in Toronto. Er spelen een paar spelers in het Italiaanse team. Uh, die uh, in Amerika zijn opgegroeid. Uh, Chris Colabello staat nu aan slag. Speler van de Minnesota Twins. Uh, zijn vader, Lou, heb ik ook nog zien spelen uh, in het Italiaans nationale team. Maar deze jongen is uh, puur Engelstalig, spreekt geen woord Italiaans. En is uh, opgeroepen voor de Italiaanse selectie omdat zijn vader Italiaan is. En hij dus ook uh, in dat team mag spelen. Orlando Interma is de werper voor Nederland. En hij uh, ja, heeft het uh, een beetje moeilijk met uh, uh, de eerste inning. Omdat hij vier wijd gooide. En nu dus die sterke Colabello, dat is een hele goede slagman staat uh, gemiddeld vier honkslagen uit tien beurten. 400, dat is veel. Uh, Ruikt de bal nu ook maar? De bal gaat fout. Het gaat nergens om, laat ik dat uh, voorop zeggen. Maar toch, die uh, eer die is uh, groot. En zo'n dag voor de wedstrijd de wedstrijd want het is een belangrijke wedstrijd het Europees kampioenschap morgenmiddag. Uh, weten ze wat ze aan elkaar hebben, de Nederlanders en de Italianen. En ik weet zeker dat ze beide graag willen winnen. Kijk wat Interma nu doet. Nog even een balletje meepikken. Daar komt Ze worp. Die wordt geraakt door Colabello. en wordt in het middenveld door Kalian Sams. En zo hebben we één inning achter de rug. En staat het na die één inning nog altijd 0-0?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 Sierra Live, Carol Emerald. Emerald. Uh, leuk muziekje, hè Bas? Hartstikke leuk, ja. De uh, plaat verdient een doelpunt, zo we het dan. Dat uh, is deze plaat niet gegeven. Half uur gespeeld, Ajax-RKC 0-0. Ajax was er dichtbij zo even met de zesde hoekschop alweer. Die uh, scherp voor het doel langs ging. Maar volgens door iedereen werd gemist. Al de wereld had hem echt letterlijk alleen maar hoeven intikken. Had het tegenaan hoeven te lopen, maar deed dat niet. Terwijl nu Eriksen de volgende aanval van Ajax opzet bijna voor op de voeten van Siem de Jong. Net op tijd is zoet. Zijn doel uit. Je kan nu zoet door Louis van Gaal en de zijne als derde keeper opgeroepen werd voor het duel in Hongarije afgelopen week. Nog met een cynisch je zeggen dat Ajax en RKC op dit moment net zoveel Nederlandse internationals hebben. Namelijk één. Zoet aan de ene kant en dus van Rijn aan de andere kant. Dat zal met name Sim de Jong zich aantrekken want die zal toch het gevoel hebben gehad dat hij er ook wel een keer bij had gehoord. Maar dat is voorlopig nog niet het geval. Zoet aan de bal. In een fase waarin RKC zo na een half uur wel wat meer onder druk is komen te staan. Dat heeft vooral geleid tot wat hoekschoppen dus van Ajax. En kansen eigenlijk daar omheen. De grootste, daar was u zo even live bij, met die kans van Eriksen. Die stuiten op het been van Zoet. Nu aan de andere kant is Chevalier weg. Zo handige beweging. Daarmee is hij al de wereld kwijt. Komt vanaf de linkerkant van het veld. Wil dan al de wereld nog een keer voorbij. als hij zich terugvecht in dat duel. Dan gaat de bal terug naar Vermeer. Oogst Ajax alsnog applaus. Omdat het uit de zorg is. Maar komt als RKC de bal opnieuw heeft overgenomen. De ploeg uit Waalwijk opnieuw. via de linkerkant van Peppen. Kan hem net niet binnenhouden. Dat betekent dat Ajax een ingooi mag nemen aan de rechterkant. Zeg maar Halverwege de Amsterdamse helft. Ajax zal zich van tevoren de voorstellen hebben gemaakt. of in ieder geval hebben gehoopt. Dat het deze wedstrijd tegen RKC, ook al staat de ploeg uit Waalwijk 5. Dan heeft RKC ook acht punten uit vier wedstrijden. Dat je deze wedstrijd snel naar je toe kan trekken in eigen huis. Dat is de afgelopen jaren eigenlijk keer op keer gelukt. Want toen won Ajax telkens met grote cijfers. En met het oog op dinsdag, Dortmund uit, zou dat goed zijn uitgekomen. Maar voorlopig is het dus 0-0. 32e minuut loopt. Ajax heeft de bal via Eriksen. 20 meter van het doel. Dribbel, dribbel, dribbel. Veel schijnbewegingen. En dan zoeken naar de vrije man. Dat is Sana. Nou, wat heet vrij... Het is een paasje dat bijna past, maar net zit daar nog op been van Van Peppe tussen. Dat kan er van afstand geschoten worden als het uitverleden van RKC niet je dat is. Dan gaat dat schot van Christian Eriksen rakelings over de kruising van RKC. Hiermee maar weer aangegeven dat de druk van de Amsterdamse ploeg nu toch wel serieuze vormen begint aan te nemen. En dat daarmee het verdedigingsbolwerk van RKC dat eigenlijk 30 minuten zonder al te veel problemen stand heeft gehouden. nu toch wel driftig begint te kraken. En dat je dan altijd gaat afvragen hoe lang duurt het nog totdat het breekt. Zoet voelt dat ook, want het feit dat de keeper nu al na 22 minuten... alle tijd neemt met het nemen van de toeltrap, dat spreekt boekdelen. Nog een kwartiertje in de eerste helft, verlopen nog geen goals bij Ajax-RKC. Hoe is het met de Italiaanse verdediging, Andy? Die is op zich goed, Ronald. Maar als je een man als Kalian Sams hebt in het Nederlands team... die heel hard kan slaan en een prachtige lijndrijf langs de derde hong... sloren, keihard geslagen bal en daarmee op de tweede hong kwam... verder gebracht werd door Wesley Conner... En uh, toen op de derde honk stond en Brian Engelhardt een hoge verre vangbal sloeg. Uh, waardoor deze Kalian Sams kan scoren. Dan kun je er als verdediging weinig aan doen. En leidt Nederland met 1-0. We hebben anderhalf inning gehad. We gaan beginnen aan de tweede helft van de tweede inning. En Nederland leidt dus met 1-0 tegen Italië. Het buitenlands voetbal. Manchester United won. Wigan Athletic uh, was de tegenstander en het werd 4-0. Het was het debuut van Alexander Butner. Hij scoorde er een en hij gaf bovendien nog een assist. Arsenal liet zien dat het ook nog kan scoren. Southampton werd met 6-1 verslagen. Jos Hoijveld van Southampton maakte er een, maar deed dat wel in eigen doel. Queen's Park Rangers Chelsea 0-0. Stoke City Manchester City 1-1. Verrassend. Aston Villa Swansea City 2-0. Fulham West Brom 3-0 en North City tegen West Ham United 0-0. Het is rust bij Sunderland tegen Liverpool en de dan daar 1-0. Chelsea gaat de kop met 10 punten, vervolgens Manchester United met 9. en Arsenal en Manchester City met 8. en allemaal uit vier duels. Dan Duitsland, daar speelden alle clubs zonder shirtsponsor. Er stond nu een tekst op de borst die moest bijdragen... aan een betere integratie in geheel Duitsland. Mein Freund is Auslander. Mijn vriend is een buitenlander. Vanwege die actie was bondskanselier Angela Merkel... te gast bij Borussia Dortmund. En Dortmund won met 3-0 van Leverkusen. Bayern München versloeg Mainz met 3-1. Borussia Gladbach verloor van Nürnberg. 2-3 met één goal van Luc de Jong. Hannover 690 weer Bremen 3-2 en Stuttgart... en Fortuna Düsseldorf kwamen niet tot scoren. 0-0. Greuter Fürth en Schalke 04 komen ook nog niet tot scoren... maar daar is het pas rust. 0-0 dus. Na drie ronden gaat Bayern München kop met negen. Gevolgd door Hannover, Borussia Dortmund en Nuremberg. En die hebben er allemaal zeven. Partner, can't you see the music is just starting? Night is calling, and I. Am... Me van Orleans. Doet RKC nog uh, volop mee? Bas nou, nu wel door de tegenstander de bal cadeau te doen. Dat doet Bandjar. Daar kan Scheunen ermee vandoor. Maar die loopt zich vast. De aanval van Ajax gaat wel door aan de linkerkant. Maar RKC heeft nu weer voldoende mensen achter de bal. Het is nog altijd 0-0 in de arena. Met nog 7 minuten te gaan in de eerste helft. Dat was bijna een dure fout. Fout met de F van Bandjar. Terwijl Eriksen nu uh, met een tegenstander in zijn rug. Dat lijkt me Braber. Dat is inderdaad Braber wel. Helemaal wat teruggeduwd van dat eigen schaffelgebied af. Dan komt er een brede paas, daar kan al de wereld doorpasen naar de rechterkant van het veld. Daar staat eh, Sana, Sana terug naar Van Rijn. Van Rijn weet het dan eigenlijk ook niet meer en levert de bal dan maar weer af. Met de tegenstander, het tempo bij Ajax is niet al te hoog. Zo af en toe zijn de tempo verhogingen, tempo wisselingen. Dan is het RKC eigenlijk ogenblikkelijk te machtig en dan snijdt Ajax er vrij makkelijk door. Maar als je dat tempo eigenlijk niet hoog houdt, dan is het voor RKC ook niet zo moeilijk om zeg maar, in de minuten daaromheen redelijk eenvoudig over hen te blijven. Dus Chevalier die de bal verspeelt. En de verkeerde paas naar Florian Joost Dan neemt Ajax weer over aan de rechterkant van het veld. Sana. Die 10, 20 meter nu over de middenlijn loopt. Aan de rechterkant. versnelt. Dan komt Van Rijn mee. Die wil de paas geven. Maar daar zit al Snijder tussen. Die met een mooi wippertje bedient van Peppe. Die moet nu eigenlijk lopen. Of pasen. Maar het moet in beide gevallen snel. En in beide gevallen gebeurt dat niet. Dan wordt er bovendien een overtreding gemaakt. Ook nog door Ajax. En de man die dat doet is uh, Tobias Sana de Zweet. Die pakt van Peppe even bij de schouder van Peppe naar de grond. Vrij schop voor RKC. Ik denk toch dat uh, Koeman tevreden zal zijn dat hij hier na 40 minuten nog altijd op een 0-0 uh, stand staat in de Amsterdam Arena. Want ook hij was er bang voor dat Ajax juist in die eerste fase vol gas zou geven. in de hoop de tegenstander ondersteboven te spelen. En dan rustig zoals Koeman het zei te kunnen uitbuiken. Met het oog op dinsdag. Dortmund uit. Maar voorlopig is daar dus geen sprake van. Maar als het tempo niet al te hoog ligt, zou ik bijna zeggen, verspil je ook niet al te veel kracht. Dat is misschien de keerzijde van de medaille. Martina wil achter een bal aan. Boerrichter is er eerder bij. Die moet hem ophalen, wel op zijn eigen helft. Geeft hem dan mee aan Paulsen. Paulsen, te hoogte van de middenlijn nu. Aan de linkerkant van het veld loopt blind, de bal gaat breed. Krijgt Paulsen de bal terug van zijn landgenoot Eriksen. Dan gaat de bal dan naar Simbion. Simbion ook weer terug. Dan wordt er op de achtergrond geklapt omdat Ryan Babel. De duckout uitgestuurd is door Frank de Boer. Dat geeft dus al aan dat ook hij ontevreden is over wat hij ziet. Dat is niet zo moeilijk natuurlijk. Babel staat dan ook voor zijn rentree. Dat werd natuurlijk al wel aangekondigd. Maar misschien al wel snel in deze wedstrijd. Want Ajax heeft dus goals nodig. RKC gaat counteren trouwens nu via Martina. Maar die wordt van de bal gezet aan de linkerkant van het veld. Door mooi Sander. die dan ook nog keurig de bal binnenhoudt. Terwijl hij helemaal aan de linkerkant bij de zijlijn uitkomt. En dan mag Ajax in de 41ste minuut van de wedstrijd via de linkerkant via Blindweg gaan bouwen. Maar wie wil de bal boer Willem wel. Die komt naar de bal toe. Kan hem dan eigenlijk onder druk van twee tegenstanders alleen maar terugkaatsen naar Sjöne. Die op de middenlijn staat. Sjöne geeft hem dan weer breed aan Paulsen. Terug naar Sjöne. Nog altijd rood op de van de middenlijn. Voorin staat iedereen stil. Nu komt de beweging bij Sana. Die duikt naar het centrum. Maar er komt een diepe bal die te hard is langs Sana heen gehaald En in de handen komt van Zoet. Zoet is één keer serieus op de proef gesteld. Dat was in minuut 22 toen die Eriksen plotseling voor zich zag opdoemen. En toen redde Zoet bekwaam met het been. Voor het overige zijn het de losse vlodders die Ajax heeft afgevuurd op het doel van RKC. Bo Kerk maakt plaats voor Bas tegen Het is bijna rust in de arena, denk ik. Seconde werkt nog, tenzij de vierde officiële een gekke bui heeft. Het is 0-0, nog uh, 15 officiële seconden. Babel loopt nog altijd warm. Die zal er in de tweede helft dan bij Ajax gaan inkomen. Ik voorspel voor Boerrichter, want aan de linkerkant bij Ajax lukt het voorlopig niet veel. Aan de rechterkant is nog wel enige dreiging. En om nou je aanvoerder eruit te halen die in de spit staat. Dat lijkt me niet zo'n goed idee. Nu wordt Boerichter wel weggestuurd trouwens. Er wordt er een voorzet verwacht bij de cornerflastaat. Oh, dus een prima bal zegt. Die komt er nog van de penaltystip. Maar wordt dan weggekopt door RKC. En dat is het laatste moment ook meteen van de eerste helft. Liesveld fluit. En zoals u hoort, dat is het flauwe grapje. Wat je het altijd makkelijk kan maken, hij is niet de enige. Want Ajax viel niet mee in de eerste helft in een wat te laag tempo gespeeld. En niet echt behalve dat ene moment van Erik gevaarlijk geweest. En dus blijft RKC relatief makkelijk over het. 0-0 in Amsterdam. Het honkbal in Rotterdam. 1-0 voor Nederland nog, Andy? Nog steeds 1-0, maar wel Nederland aan slag met het eerste honk bezet. En Nick Urban is aan slag, die raakt de bal, maar de bal gaat fout. Uh, nog even terugkomen op uh, dat de wedstrijd nergens om gaat. Als er iets moeilijk is, dan is het wel uh, uh, niet je best doen bij honkbal. Want ja, die, die ballen komen gewoon hard aan. Ook deze werper, Carlos Ricchetti, een uh, speler van Netuno... Een, een, een ja, gewaardeerde uh, werper, gooit 4, 85 mijl per uur, 86 af en toe. En dat is uh, redelijk hard, een kilometer of 130 uh, per uur komen die ballen dan op je af. Nick Urbanus, spelend in Amerika, uh, slaat een hongslag. goede hongslag. mooie honkslag langs de korte stop. En dat betekent dat de man die al eerder in deze inning, Quinten de Cuba, een honkslag... ...had geslagen op het tweede komt. Nederland is beter dan de ploeg uit Italië... ...op dit moment aanvallend gezien. Hij heeft al drie honkslagen geslagen... ...terwijl de Italianen op het werpen van Orlando Intema... ...nog niets hebben kunnen klaarmaken. Eén keer man op de honken met vier wijten. En dan komt Kurt Smith aan slag. Een uitstekende honkballer van het Nederlands team. Een hele gevaarlijke slagman. Hij staat ook op drie, op lijst nummer drie op de lijst. Dat betekent dat je een hele goede slagman bent. En dat liet hij ook deze week regelmatig... Kijken of hij nu ook een flinke uithaal kan maken met het eerste en tweede honk bezet, Wel twee man uit en Smit raakt de bal wel, maar de bal gaat fout. Uh, hij kan uh, de eerste honkman die bal inderdaad ver raken. Hij heeft uh, van de week twee keer een drie honkslag geslagen in één wedstrijd. Dus dat zegt genoeg. Kansen dus voor Nederland in deze derde inning. En Nederland dus aan slag met Kurt Smit. Eén balletje nog meenemen. Misschien dat het een mooie knal oplevert. Het klinkt altijd zo lekker. Uh, klinkt, uh, ja, het klinkt altijd lekker als uh, die bal op die knuppel komt. Daar komt Riccetti met de worp, maar die gaat naast de plaat. En wijd en een slag voor Kurt Smit. Nederland leidt in de derde inning met 1-0 tegen Italië. van Brian Adams. Over een uurtje begint de Maastricht de openingsceremonie van het WK. Tot volgende week zondag staat Limburg in het teken van wielrennen. Het eerste onderdeel is morgen de ploegentijdrit en dat is een primeur. Nooit eerder reden merken teams tegenover elkaar op het WK. En dus begint voor Robert Gezing het WK tussen zijn vertrouwde rabo ploegenoten Ik ben, ben het hele jaar lang ben je met deze mensen op pad. Dus we zijn een soort, toch ook een soort van familie en je probeert er... Natuurlijk wel, uh, wel echt wat moois van te maken. De ploegertijdrit is iets bijzonders. Dat vinden de renners dus zelf ook. In de jaren 70 en 80 maakte de Nederlandse TI Rallyploeg... Van elke ploegentijd, dit al een waar feest voor het oog. Dat dan vaak ook nog eens in een overwinning voor die mannen van Peter Post eindigde. Dit jaar is het voor het eerst onderdeel op het WK voor profs. Drie Nederlandse ploegen doen hem mee bij de mannen. Maar de ploeg lijkt op voorhand de enige om echt rekening mee te houden. Boom, Clement, Flens, Kelderman, Sanchez, de enige niet-Nederlander. En Robert Gezink zullen een trein van zes wagonnetjes vormen door het Limburgse landschap. Ja, je hebt met Laas met, met, met... Ja, natuurlijk een grote motor. Met uh, Louis Lyon. Ook. en uh, dan heb je uh, zeg maar Flens die echt iemand is die voor het uh, ja ook een, ook een grote motor maar uh, voor, het, voor het vlakkere werk zeg maar en uh, iemand die denk ik heel ook een hele belangrijke rol binnen deze ploeg gaat spelen uh, de positie achter Laas heeft dus dat is altijd een uh, hele moeilijke positie maar Laas natuurlijk uh, ja, explosief is en ontzettend sterk uh, nou ja Clement uh, hebben we en uh, en Kelderman uh, uh, Even denken. Niks zelf. Jezelf, ja. Dan ben je toch een bescheiden jongen. Ja, ja voor, ik ben ja, voor het uh, betere uh, harkwerk zo uh, richting het einde, denk ik. Nee, maar ik denk dat er een goede, goede balans in zit. We hebben een mooie, mooie ploeg en uh, ja, ik denk... Uh, ja, de moet moeten nog komen, maar nu uh, kun je nog genieten van die, van die trainingen en van het uh, ja, afstemmen. In de afgelopen dagen is er dus flink gesleuteld aan het treintje, want dat komt aardig precies. De Rabenbankploeg reed zelfs op het circuit van Zolder om te kunnen filmen wat er technisch allemaal verbeterd kan worden. Ploegleider Nico Verhoeven is opgewekt over het niveau dat hij gezien heeft. Nou ja, wat ik gezien heb is dat ik een heel uh, gemotiveerde groep uh, uh, gisteren gezien heb. En ook op training vandaag, die uh, heel erg gedreven is. En uh, het belangrijkste van al die ook nog eens heel hard uh, vooruit ging. Dus ook, uh, ook technisch uh, was het gewoon goed. En dan, nu is het gewoon het team uh, zeg maar in, de, in de focus waarin we nu al wel zitten. Richting, uh, richting uh, zondag, dus richting het uh, WK. En dan uh, is het gewoon knallen en uh, alles of niks. Vol gas dus. Van Sittard tot Valkenburg. 53 kilometer lang. De vrouwen rijden morgen ook. Hun parcours is 34 kilometer lang. Waar Rabo-renster Marianne Vos op andere onderdelen vaak topfavoriet is, is dat nu niet zo. Specialized is namelijk al tijden succesvol in de ploegentijdrit bij de vrouwen. En de Rabo-ploeg eindigt geregeld op achterstand. De ploegleider Jeroen Blijlevens. Ja, we hebben... Afgelopen drie weken twee ploegenduidrit gereden. Eentje in de Wereldbeker in Zweden. Lagen we lagen 1 minuut 49 achter. Nou, vorige week, Hollands of Bremen als ledenstoer. Toen lagen we 58 seconden achter, dus we hebben al een inhaalslag gemaakt. Nou ja, we hebben nog veel kunnen trainen, aan details kunnen werken. Ik denk dat wij we nog wel stapjes hebben kunnen maken. Dat bleek vorige week dus. Toen was de generale repetitie voor de vrouwen in Dronten. Het gat met Specialized was weer kleiner geworden. Dat biedt dan in ieder geval wel een klein beetje hoop voor de ploeg rond Marianne Vos. Nou ja, dat het uh, in ieder geval van dit jaar onze... Uh... Beste het beste ploegentijdrit was, uh, al dat goede gevoel te pakken. Het was een vlakke tijdrit, dus dat was wel totaal iets anders dan hier uh, heel veelachtig. Zou het in jullie voordeel moeten uh, spreken? Ja, iets technischer en iets glooiender dan, uh, dan zouden uh, ja, zou zeker in het voordeel moeten zijn. En we blijven ook deze week, ik zeg al, om nog wat aan details te werken. En uh, ik hoop dat we wat dichterbij kunnen komen, ja, in ieder geval. Vos wil dus graag dichterbij Specialize Specialized komen. Maar Blij Levens heeft de lat hoger liggen. Ik heb er nog steeds goede hoop in. En dat moet je ook hebben, anders dan, uh, ja, dan kun je nooit voor de overwinning rijden. Want daar gaan jullie voor. Specialized is de grote favoriet, maar jullie gaan ook voor dat goud. Ja, ja probeer ze wel een beetje wijs te maken. Ook uh, in ieder geval dat ze ervoor moeten gaan. En, en als je ervoor gaat... Ja, dat je ook een paar procent beter kunt zijn. Als je nu al neerlegt bij een derde plaats, uh, ja, dan zullen we nooit kunnen winnen. En uh, uiteraard, we zijn niet de favorieten, dat is uh, specialized en uh, dan greenheads. En dan komen wij daar uh, kort achter. En wie weet, kan het Nederlandse thuispubliek de zevende man in de oranje gekleurde treintjes worden? Want dat het WK in eigen land is dit jaar, kan een voordeel zijn. Al geeft Robert Gezing toe dat het ook spanning oplevert. Ik denk het wel, ja. Ik heb. Uh... We hadden het laatst nog over in de ploeg. Waar we hebben een, een toerstart in uh, Rotterdam meegemaakt. En uh, vooral dat staat in Assen. En, uh, dat is wel uh, heel speciaal om, uh, om in je eigen land uh, een, een groot wielerevenement mee te maken, om zo maar te zeggen. En uh, ik denk zeker dat het, uh, dat het je wat extra geeft. En als je nu ook uh, de Kouwberg oprijdt, wat we vandaag nog twee keer gedaan hebben. En bovenop uh, ziet wat ze daar een enorm dorp hebben opgebouwd. Uh, wat, wat dan het finishgebied zeg maar, is van. Uh, van, uh, van alle WK's, dat, uh, dat gaat, wel, gaat wel heel wat worden. En, uh, het is ook een hele lange periode dat, dat zeg maar alle evenementen zich afspelen. Dus het is wel echt een enorme, enorme happening. En, uh, zeker als, uh, als Nederlander gaat dat wel wat extra spanning opleveren. Ja. En dat zei Robert Geesink in een bijdrage van Steven Dadebout. Aan de kijken, Nederland, Italië, Andy. Het is gelijk geworden. Een uh, prachtige tweehongslag van Juan Carlos Infante... speler van Fortitudo Bologna... En het Italiaans team sloeg de bal in één keer tegen de hekken, tegen de muur in het outfield. En aangezien het uh, tweede hong bezet was door Valio, ook een speler van Fortitudo... Uh, is uh, deze man over de thuisplaat gekomen en staat het gelijk in de derde, tweede helft van de derde inning. Italië nog steeds aan slag met Avagnina, een uh, man die een uh, slagbal nu krijgt van de hoofdstrijdsrechter. Maar het is dus gelijk geworden, Nederland-Italië 1-1. Het is Bijna kwart voor acht. En uh, dan uh, gaan er drie wedstrijden beginnen. VVV, NEC, Heerenveen, Ado en Willem II tegen FC Twente. Ja, en als het bij FC Twente een weekje allemaal niet echt lekker loopt... dan is Willem II natuurlijk uit. Uh, toch wel een tegenstander die je dan wel hebben wil, het van de Geer. Zeker, zeker. Uh, je moet wel uh, in oogschouw nemen dat Twente een brede selectie heeft. Twente dat nog geen uh, punt heeft laten liggen in deze competitie. En echt wel... De tegenvallers kan, kan opvangen. Daarmee wordt natuurlijk bedoeld de blessure van Ver opgelopen bij Oranje. De blessure van Boelikien en ook Bieland die er niet is bij FC Twente. Maar daar staat een zeer respectabel elftal. Dat uh, zeker uh, in staat moet zijn om straks uh, partij te geven aan uh, Willem II. Luister maar even. Het debuut bijvoorbeeld van Edson Braafheid. De terugkeer van hem in de Nederlandse competitie in 2009. Naar Bayern München vertrokken. Ook nog bij Celtic en Hoffenheim gespeeld. Maar hij is uh, straks linksachter bij uh, FC Twente in de Achterhoede. Waar Douglas terugkeerde van een blessure. Wiskerhoff er weer bij is. En Rosales als rechtsachter. In middenveld met Brama. Gutierrez de Chileen maakt zijn debuut als het gaat om een basisplaats bij FC Twente. En Robert Schilder is van linksback nu middenvelder geworden. En voorin aan de linkerkant Tadic. Eh, Jesse aan de rechterkant. En Castanjos mag nu eindelijk op zijn geliefde spitspositie spelen. Tegen Willem II dat twee keer gelijk speelde. Maar nog niet tot de winst kwam sinds het terug is op het hoogste niveau. Daar eigenlijk de gebruikelijke namen waren er niet. Dat Haamhout vervangen is door Kevin Brans Een aanvallende middenvelder dus. Voor wat behoudendere middenvelder op dat middenvelder middenveld van Willem II, wedstrijd onder leiding van Wegereef. nu begonnen en Edson Braafheid. Het eerste wat hij gaat doen namens FC Twente, hij moet een van de leiders worden volgens Steve McLaren. In elk geval van de kleedkamer en hij zal zijn minuutjes nog wel gaan maken centraal aan de linkerkant. Of eventueel dus zoals vanavond als linksachter. Maar hij moet dus leiding gaan geven aan het jonge elftal van FC Twente. Willem II gaat voor de eerste overwinning in... Deze competitie na twee punten dus. Mulder met de bal naar Piquet aan de linkerkant. De back slingert de bal het strafstopgebied in. Douglas kopt weg. Tadic doet de rest. Maar dan wordt de bal in de middencirkel weer opgevangen door de aanvoerder Mulder. Niet helemaal genoeg, want Schilder brengt Twente weer in balbezit. Vervolgens Castanjos. Tadic nu aan de linkerkant. goede steekbal op Castanjos. En het eerste schot op goal is van Robert Schilder. Het gaat naast goal van David Mul En na één minuut is het bij Willem 2 Twente. Dus 0-0. Heerenveen had een moeilijke start. Uh, won zelfs nog niet, maar speelde wel gelijk tegen Ajax. Misschien was dat een beetje de ommekeer. Dat zal vanavond moeten blijken als ADO met twee punten meer op bezoek is. Trouwens, Ragnar Niemeijer is er ook. Zeker. Twee minuutjes uh, wordt er gevoetbald in het abel stadion. Stand is nog 0-0. En het wordt inderdaad wel tijd voor de eerste overwinning van het seizoen. Voor Heerenveen in de competitie. Het lukte pas één keer in de voorronde van de Europa League. Ik kan het allemaal vertellen omdat ADO achterin de bal rondspeelt... in dezelfde ploeg... Als in de laatste wedstrijd, die thuis met 1-0 werd verloren, van FC Groningen. Wat problemen achterin. Maar die worden vakkundig opgelost. Door Kruiswijk daar. Die nog altijd gouden leeuw op de bank weet te houden. Dat was toch het grote nieuwe Friese talent. Maar voorlopig komt hij door onder leiding van Marco van Basten bij Herenveen. Niet echt aan te pas. En nu heeft het ongetwijfeld meegekregen. Er is uh, nog wel wat gebeurd zo bij Herenveen. Er was een uh, verhaal met kritiek. Nou, Richard eerst maar even. Richard. Ja, geweldig. De start in Venlo voor NEC. Het is 0-1, een vrije trap vanaf de linkerkant en de Deen Rex, Seuren Rex kopt de bal langs de verbouwereerde keeper van VVV, Niklas Heijman. En zo staat NEC dus direct voor met 0 tegen 1. Uitstekend ingekopt, niet al te best verdedigd daar in het centrum door VVV. Aan de verkeerde kant, prima aangesneden voorzet, dat wel van Geert Arendt Roorda. En Rex, de Deen zet zijn hoofd er tegenaan. We hebben een 0-1 voorsprong in Venlo, VVV en EC Nijmegen. Dat waren de drie wedstrijden van kwart voor acht. Die van kwart voor zeven is ook alweer bezig aan de tweede helft. Bas tegen Dat is Ajax-RKC 0-0. Misschien wel verrassende tussenstand. Babel zoals verwacht in het elftal gekomen. Zoals uh, ook al verwacht is Boerrichter. ...in de kleedkamer achtergebleven en uh, moet RKC kijken of ze wel nog 45 minuten kunnen doorkomen... ...in de hoop dat ze dan uh, met een mooi resultaat met de in kunnen stappen. Babel, ja, natuurlijk zijn debuut gemaakt hier in Amsterdam. Nu uh, wordt het de wissel. dat lijkt me wat aan de late kant overzond. De tweede helft is toch echt alweer een minuut bezig, maar vooruit. In 2004 tegen ADO, de thuiswedstrijd, speelde hij voor het eerst voor Ajax. Toen volgde natuurlijk 3,5 jaar Liverpool, nog anderhalf jaar Hoffenheim. Niet de beste jaren uit zijn carrière overigens. En net als met zijn debuut had hij uh, nummer 49 en dat heeft hij nu opnieuw aan. Ja, de mooie nummers waren weg als je zo laat aansluit. Maar 49 was er nog en toen zei Babel, doe maar, want dat nummer ken ik nog van vroeger. 0-0 is het, na nu bijna 47 minuten in de Amsterdam Arena bij Ajax RKC. Het hongballen tussen Nederland en Italië. Het was 1-1 en die kamp. Ja, het is alweer 3-1 voor Italië. En dat komt door een paar goede honkslagen van de, de spelers op de hotspots. De, de goede slagmensen Granato en Colabello. Die sloegen allebei honkslagen waardoor nog uh, twee punten voor Italië bijkomen. En misschien nu zelfs wel een derde. Want weer een honkslag van Intema. Nee, dat uh, wordt geen punt. Maar Intema, de werper van Nederland, wordt alle kanten opgeslagen... in deze derde Italiaanse slagbeurt. Maar liefst vijf uh, uh, honkslagen... Een beetje op rij met één keer drie wel tussendoor. En nu eindelijk actie in de zogenaamde boelpen, Waar de reservewerpers zich aan het warm gooien zijn. En dat is nodig ook. Want Intema heeft het niet vanavond. Nederland staat achter met 3-1. En nu komt ook coach Steve Jansen. Witwerperscoach Steve Jansen even naar de heuvel om te praten met Intema. Het gaat niet goed met Nederland. Staat achter met 3-1. Tilburg, Willem 2 FC Twente. Roland van der Gier. 0-0. Na vijf minuten balbezit voor FC Twente. Wat chaos achterin bij Twente. Na nou, de eerste braafheid. Een bal heel ver naar achteren speelt. ...achter resbeck Rosales ...die een corner te nood kon, kon voorkomen. Corner kwam er later toch. Husserham nam hem. En toen, ja, Michailov wat in de verdrukking. Uiteindelijk kreeg hij de bal toch over zijn eigen achterlijn. En de tweede corner leverde niks op voor Willem II Twente nu met het balbezit. Willem 2 probeert rond de middellijn toch al wat druk te zetten... ...op die laatste linie van FC Twente. Wischerhoff, Douglas en Braafheid staat dan als volgende station. Maar het wordt Schilder weer terug naar Douglas. Willem 2 zakt heel ver naar voren. Of ja, stuwt eigenlijk naar voren. En zorgt ervoor dat FC Twente... Moeilijkheden heeft in de opbouw na vijf minuten met een 0-0 stand. Rosales aan de rechterkant probeert iemand te vinden. Dat wordt Brama. Moet in één keer door. En dan is het inleveren geblazen bij Willem II. Waar van der Rijt overigens ook nog speelt. Hij vervangt er een Peters die twee keer geel en dus rood kreeg. Twee weken geleden tegen Rode JC. Bal bezit voor Mül. 0. 0-0 stand na 5,5 minuut. De er niet mee. Er bij Heer de Venado. 0-0. 6 minuten oud. Heerenveen heeft meer de bal. Maar ja, dat is ook de thuisploeg. Valpoort aan de rechterkant. Net in het strafschroepgebied op de uitgezet door Super Sepa. Komt tot een voorzet nog. Knap vanaf die achterlijn voorgegeven door Valpoort. Bal weggehaald bij de eerste paal. Heerenveen mag gooien. En hij heeft dat ook gedaan. Van Duinen, de ja, toch eigenlijk gemaakte linksbuiten. Is een centrumaanvaller. Hij verdedigt mee. Trapt de bal naar voren toe in de richting van Ruidel Poepom. De spits die kwam van de Graafschap. Die nog altijd wacht op zijn eerste doelpunt in dienst van Adel den Haag. En We zijn toch alweer bezig aan wedstrijd nummer 5 van dit seizoen. Zomer achterin bij Herenveen speelt hem breed en uh, krijgt hem vervolgens ook weer keurig netjes terug van zijn ploeggenoot Kruiswijk. Zomer rond de middenlijn, rechterkant van het veld. Daar is Valpoort, bal uh, terug. Ja, Mooie 1-2. De combinatie met Vin Bokasson de IJslander, maar dan toch uh, de aanval stuk gelopen bij Herenveen. En Herenveen pakt trouwens ook heel snel weer over, wel met een overtreding van de middenlijn. Zeven minuten op de klok. 0-0, in Venado. VVV had dit seizoen moeite om een voorsprong vast te houden. Hebben ze vanavond geen last van Richard van der Meer? Nee, zo is het. 0-1 de voorsprong voor de NEC. Er wordt feest gevierd achter de goal van de keeper van VVV... Niklas Haijman, die vandaag maar een paar vervangt. Weer zo'n gevaarlijke voorzet van NEC. Dit keer was het Koolwijk. Ook weer zo'n scherp aangesneden bal... En alle hens aan dek dus voor VVV in deze beginfase. VVV dat helemaal onderaan staat in de Eredivisie. Eén punt slechts behaald in de eerste competitieronde tegen Heracles. En NEC, en dat is toch wel opvallend, pakte de punten tot nu toe in uitwedstrijden. De volle winst in Zwolle tegen PEC 4-0. En ook een overwinning tegen Heerenveen. Hoekschop nu getrapt door Geert Arend Roorda. Daar zit Platje nog aan, maar de bal gaat over de lijn. En dus een doelschop voor VVV. Zeven minuten gevoetbald en NEC leidt dus 0 Ajax was op zoek naar een snelle voorsprong. Maar ook in de tweede helft lukt het niet, Bas Stigler. Nee, sterker nog, Ajax mag na 50 minuten blij zijn dat het niet in de tweede helft althans een snelle achterstand te ver krijgt. Want het hoekschop van RKC wordt door Braber, maar net naast de kop. Dat scheelt hooguit 20 centimeter. Ajax gewaarschuwd, hoekschop overigens weggegeven door een uh, ja, misverstand eigenlijk tussen Aldewereld en Vermeer. Die een beetje naar elkaar staat te kijken, geloof ik, naar een doorgeschoten bal. Die schoot vervolgens Aldewereld maar over de achterlijn. En Brabant dus met het hoofd dichtbij. Ajax heeft eh, ondanks de aanwezigheid van Babel... dus zijn randree komen voor Boerrichter... nog niet voor gevaar kunnen zorgen aan de andere kant van het veld. Van Rijn speelt nu vanaf de helft van de tegenstander een bal terug naar Vermeer... die nu zijn strafschroepgebied uitloopt... en halverwege zijn eigen helft de bal weer breed meegeeft aan Moisander. Dat geeft dus wel aan dat RKC nu met alle mensen op de eigen helft staat... af te wachten op Ajax. Want het is wel zo dat RKC eigenlijk de hele wedstrijd... maar geeft is ongelijk met zoveel mogelijk mensen... zo. Klein mogelijke ruimte bespeeld. Kortom, alle linies drukken eigenlijk in elkaar. Zodat er om te voetballen nauwelijks ruimte is. En als je het dan niet in een hoog tempo doet. En dat doet Ajax niet. Dan is er nauwelijks doorkomen aan. Die paar keer dat het plotseling wel in een flitsende combinatie komt. Dan ben je er ook ogenblikkelijk langs. Maar dat is dus maar twee of drie keer gebeurd. Eriksen geeft de bal naar de rechterkant. Babel is even uitgeweken. De bal terug naar Eriksen. Nu is het wel snel en kort. En komt er een schietkans. Een schietkans voor Sjeunen. En die schiet er weer naar Thuis in Goede Goeiedag, wat een schitterende goal. Van Lasse Schöne, dat is zijn eerste voor Ajax ook. Een korte Deense combinatie waar drie, vier RKC-verdedigers en middenvelders wel naar kijken. Maar ook niet veel verder komen dan kijken. En als dan van de meter of twintig Schöne denkt, uh, nu heb ik de ruimte om te schieten. Laat ik het dan maar eens doen ook. Gaat die bal puntgaaf in de kruising en heeft Zoet. Die tot dusver die keren dat hij een antwoord moest formuleren een antwoord kon formuleren. Helemaal niets te vertellen. De hand gaat nog wel naar de bal, maar de bal gaat er overheen en slaat binnen. Prachtige goal voor Lassenscheunen. Prachtige goal van Ajax. Het is 1-0 in Amsterdam. En dan de koploper in Tilburg, Ronald. Nogal het 0-0. eerste 10 minuten zijn voorbij. Tadic net nog wel met een vrije trap. Ontstaan zo rond de rand van het strafschopgebied. Tadic schoot de bal uiteindelijk over de goal van Willem II. Willem II dat nu snel probeert te schakelen voorover van de bal. En dan een van de snelle aanvallers wegsturen. In dit geval Misi die eventjes vanaf de linkerkant komt. Maar voor de tweede keer staat hij buitenspel. En ontsnapt Twente dus. Of goed gedaan daar achterin door die aanvaller van Willem II buitenspel. te zetten. Wiskerhof. Draait op eigen helft. Even weg. Wordt weer snel lastig gevallen. Onder meer door spits Jorgiem. De Luxemburger. Gehaald voor goals. Niet helemaal fit. Speelde met Luxemburg tegen Noord-Ierland. En kwam met een voetblessure terug. Maar toch fit genoeg om een ook van deze wedstrijd te beginnen. en Dus puntspeler bij Willem II. Balbezit weer voor FC Twente. Van achteruit het zoeken naar... Jesse zakt even wat uit. Komt in de as van het veld uit. Zoekt vervolgens de diepte aan de rechterkant. Combinatie met Rosales. Piqué zit ertussen. Maar niet genoeg. Bal wordt opgepakt op de rand van het schafschopgebied van Willem II door Twente. En snel teruggespeeld naar Schilder. Brama, Dan naar Tadic aan de rechterkant. Op, dat, uh, op die rand van het schafschopgebied. Verdedigd door Piqué. Nu wil Willem II de snelheid met Missijam. Achtervolgd door twee, drie mensen. En een van die uh, mensen van Twente. Dat is Jesse. Maakt een overtreding. Een vrije trap voor Willem II. Bal gaat weer terug naar uh, de laatste linie. Elf minuten doen we het dus zonder doelpunten in Tilburg. ADO is vanavond op bezoek in het Friese haagje. Rachner. Ja, in mogelijkheid gezien bij de 0-0 stand na 12 minuten. Terwijl Herenveen nu wel wil met de IJslander Finn Bogason. Maar de vlag gaat omhoog voor buitenspel na een paas vanaf de linkerkant. Ik dacht van El Achoui, de linker verdediger. Eén momentje van slordigheid zojuist achterin bij Herenveen. Met Zomer die niet afdoende wegkopte. Thierry na twee tussenstations die bijna kon schieten. Uiteindelijk gooit uh, Nordveld, de doelman van Herenveen, zich op het goede moment voor de bal. Van Duinen nu, bijna op avontuur. Zwak verdedigd bij Herenveen. En overgenomen ook meteen maar door Torensta. En dan uh, duurt het allemaal wel erg lang. Poupon in de as van het veld, 5-6 meter buiten het uh, strafschopgebied. Er komt geen eindstation. En dus Herenveen weg. Ook de bal weer kwijt. En Van Duinen gaat maar weer eens jagen. Zwak moment was dat zojuist van Van Arnold. Aan de zijkant Van Duinen. Achterlijntje halen, voorzet geven. Dat staat in het boekje, maar dan moet hij er ook nog in. Bal weggekopt. Dan Torenstra nog een keer. En een overtreding. En het is die Torenstraat. Het is Kevin Jansen op 20 meter van het doel. Misschien wel 21. Heerenveen krijgt een vrije trap tegen. En dat betekent werk aan de winkel voor Nordveld. Zometeen de doelman. 12,5 minuut gespeeld. We gaan het niet meer redden, geloof ik, om maar mee te nemen. Geen doelpunten in het abel Stadion. Ajax RKC 1-0, VVV NEC 0-1. Willem 2-20-0-0. En Herenveen ado 0-0. De late wedstrijd is straks Feyenoord tegen Peck Zwolle. Tot zo naar het NOS-journaal. NOS, -journaal. NOS langs de lijn, Op één.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 Stopt. Het nieuws van alle kanten. Kom naar het Bach Festival Dordrecht. Voor Bach Puur en Bach Anders. Van 14 tot en met 23 september. De jeugdopleidingen van de Eredivisieclubs hebben de toekomst. En jij kan ze daarbij helpen.